Aan de Europoort, je bent een Eurovrouw. Ik doe een Euromoord voor jou, want als ik jou ziet, denk ik je je je je je je. bent veel mooier als de hele E.E.G. Dit vind ik enkel. Aan de Europoort, je bent een Eurovrouw. Ik doe een Euromoord voor jou. Soms moet ik zo ontzettend huilen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 Aan de aeroport, je bent een eurovraag. Ik doe een euromoord voor jou. De politiek, mijn schat is net niet chic. Mijn schat is net niet plat. Mijn schat die is politiek. De politiek.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 Je ken de boom in met. Je hele nee, dit vind ik hier slechts. Aan de Europoort. Je bent een euro vrouw. Ik doe een euro voor jou. Want als ik jou ziet, denk ik. Je ken de boom in met. Je hele nieuw nee, dit vind ik hier slechts. Aan de Europoort, je bent een euro vrouw. Ik doe een euro voor